7 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De participatiesamenleving is geen bezuiniging van het kabinet... dat zei premier Rutte in de jaarlijkse dreeslezing. Volgens hem is de ontwikkeling dat burgers steeds meer zelf doen... geen doel van beleid, maar een ontwikkeling die gaande is. Rutte zei ook dat de staat altijd een schild voor de zwakken zal blijven. Volgens hem hebben we in Nederland over 10 of 20 jaar... nog steeds een fatsoenlijke AOW- en WW-regeling. In de Parksluizen in Rotterdam heeft een binnenvaartschip dat scheef kwam te liggen tot oponthoud geleid. Het schip maakte slag zij, dat zou te maken hebben gehad met het vele regenwater in het ruim. Volgens RTV Rijnmond is dat water inmiddels weggepompt en wordt het schip nu voorzichtig naar een haven gevaren. Een aantal schepen liep uren vertraging op. In het noorden van Syrië is een autobom ontploft in een stad die door de rebellen is bezet. Veel mensen kwamen om het leven. De geschatte aantallen lopen uiteen van 15 tot 39. Ook raakten tientallen mensen gewond. De explosie was op zo'n twee kilometer van de grens met Turkije. Op beelden is te zien dat veel auto's in brand staan... en dat gebouwen zijn verwoest. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Syrië is nog niet opgeëist. De Somalische piratenleider die in België is opgepakt... was door de Belgische politie met een list gelokt. Mohamed Hassan dacht dat hij zou meespelen in een film... over het leven van piraten. Hij werd zaterdag opgepakt op luchthaven Zaventum bij Brussel. Hassan was de leider van een piratenbende... die in 2009 een Belgisch schip kaapte... Hij zou miljoenen hebben verdiend met piraterij... en kan tientallen jaren cel krijgen in België. Het weer, vanavond veel buien. Ook morgen trekt er regen over het land, soms met onweer en hagel. Tussendoor af en toe zon. Het wordt morgen een graad of twaalf. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog zeven files. Ik noem de files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat bij knopend Muidenberg 4 kilometer. Na een ongeluk is daar de rechte reishok dicht. Dat geldt ook voor de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Wessem 3 kilometer. Ook de rechte reishok dicht. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch voor knopend Ouderijn 2 kilometer. Daar is de rechte reishok ook nog steeds dicht na een ongeluk. En op de A50 Eindhoven richting Os. Tussen knopend Eckerswijn en Afrit Eckersrijd 2 kilometer. Zijn ...naar twee rijstroken dicht. Of de kinderen zich vermaakten in Aviodroom? Ze bleven zich verbazen bij al die enorme vliegtuigen... ...en spelende wijze leerden ze hoe bagage afgehandeld wordt op een luchthaven. Dus ja, ze vermaakten zich meer dan ooit. Aviodroom, de leukste vliegbestemming van Nederland. Het geschreven woord. Het is de levensader van elk bedrijf. We verspreiden woorden, we slaan ze op...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 Ga naar kioseradocumentsolutions.nl en ontdek wat Kiosera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kyocera. Haal meer uit jezelf. In de cirkel. Om de volgende boodschap duidelijk te maken... vragen wij je om je nu even niets voor te stellen.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 Een sierlijke voet strekt zich, een gespannen snaar trilt, het verbaast je. Kleuren spelen, je verbeelding maakt een sprongetje, je begint te stralen. Cultuur, daar geef je om. Maak van uw passie een gift. Kijk op daargeefjeom.nl Dit is Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. Niets is wat het lijkt in haar mysterieuze roman Verloren Mensen, die onze gasten schreef in de periode waarin ze rouwden om de dood van Tonio, de zoon met wie ze samen met haar man A.V.H. van der Heide voor altijd een drie-eenheid is. Hier is Mirjam Rotenstrijg. Uw presentator is Petra Postel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van maandag 14 oktober... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. U kunt natuurlijk reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. Twitteren mag ook, hashtag radiokunststof. Meem Rotenstrij, welkom. Uh, we komen zo te spreken over je roman Verloren Mensen. Een roman die vergezeld werd door een aanzichtkaart met foto's... rond het meer van Lugano de plek waar de roman, het verhaal zich afspeelt. Die foto's, het zijn de vier, die zijn gemaakt door jouw zoon Tonio... fotograaf in opleiding in 2010, verongelukt. Het zette me even op het verkeerde been. Want, en dat kwam ook door de titel Verloren Mensen. Ik dacht, ze heeft een boek geschreven over het verlies van haar zoon. Maar dat is helemaal niet zo, hoor. Nee, die titel die, uh, die had ik al voor uh, dat Tonio kwam te overlijden. Ik heb wel nadien nog even gedacht om, uh, om het boek een andere titel te geven, omdat ik dacht inderdaad, dan denken mensen natuurlijk van het gaat over ja. het verlies van Tonio. Maar na verlof van dacht ik, ja, dat is ook eigenlijk idioot om daar een titel te veranderen, want het, het titel hoorde gewoon bij het boek. hoort bij het boek en daar zit ook wel een, een mooi verhaal bij. Verloren mensen, dat is echt een begrip. Een begrip van mensen die nou ja, echt letterlijk verloren zijn. Waar heb je het vandaan? Eh, uh... Het, het, in het boek heeft het twee betekenissen. Uh, het, het eerste, dat, dat, dat is niet speciaal van dit boek... maar dat, uh, ik denk dat, ik weet niet of Primo Levi dat het eerste gebruikte... maar in Auschwitz de, de, de, de, de mensen, de joden die het hadden opgegeven... dus die niet meer de moed hadden of de kracht hadden om te vechten... om in leven te blijven, die het dus opgaven... Uh, die werden verloren mensen genoemd. En dat waren ook de mensen die, die gemeden werden door, door de medegevangenen. Omdat, ze, omdat men dan bang was om... Uh, meegezogen te meegezoogd worden. te worden ja. in, die, in die neergang. Nou ja, het was alleen maar neergang. Maar dus ja, zo hard was dat dus... Hè? Uh, een geïsoleerde groep mensen die, ja. die het eigenlijk al had laten. Ja, en varen. die dus nog meer geïsoleerd raakten door hun medegevangenen, ja. hun lotgenoten, dus eigenlijk. Hè? Ja. ja. En uh, in het boek heeft het nog een andere betekenis. Uh, een van de dingen die een rol speelt in het boek, dat is. Uh, een uh, Duitse uh, kolonie in Paraguay, die uh, Elisabeth Nietzsche met haar man, dus Elisabeth Nietzsche, de, de zus van uh, Friedrich Nietzsche, uh -huh. uh, ooit heeft willen stichten. Een uh, Duitse kolonie, Nueva Germania. Uh, dat is uiteindelijk uh, helemaal mislukt. Ze is daar met iets van veertien uh, gezinnen naartoe gegaan. En uh, het, het mislukte omdat ze zaten ja, in, in, in het tropisch regenbouw... en als je dan even alles omkapte, dan was het binnen een week weer vol. Nou ja, het, het, het ging helemaal mis in ieder geval. De man heeft zich doodgedronken daar. Zij kon nog net op tijd uh, uh, vluchten voordat ze gelincht werd... door die Duitse uh, families die daar achterbleven... omdat die te arm waren om nog terug te keren. Zij kon dat dus wel. En uh, nou, er zijn dus nazaten van gekomen van die uh, families. Waaronder twee broers. En die, uh, die hadden zich helemaal teruggetrokken in het uh, oerwoud. En die spraken ook met niemand. En uh, die hadden al zo lang niet gesproken dat ze eigenlijk helemaal niet meer konden praten. Mm -hmm. En deze twee mensen werden, uh, deze twee broers werden door de mensen daar uh, uh, getiteld als de verloren mensen. Ja, ja, wat bizar eigenlijk dat ze dat ze nou net die, die, die, die zogenaamd veilige plek in Paraguay wilde stichten... waar ongelooflijk veel oorlogsmisdadigers heen zijn gevlucht. Ja, maar dat is later pas. hè? Oh, dit speelt okay. zich in de, in de in 18e... Oh, dat is echt al meer in een 19e eeuw, eeuw. eeuw. Oh ja, ja, ja, ja natuurlijk sorry. niet. Ja. ja, dat had ik ja. ook wel zelf kunnen ja. bedenken. Nee, he, maar in ieder geval... Uh, ja, dat, is ook, dat, dat, dat komt ook in mijn boek uh, min of meer uh, te sprake. Dat, het idee van stel, stel dat het gelukt was. Stel dat ze inderdaad dat het, het stichten van die uh, Duitse kolonie. Dat het gelukt was. En dat, dus, dat ze dus alle Duitsers uit Duitsland naar Paraguay hadden kunnen halen. Uh, dan krijg je dus het gekke fenomeen dat de Joden in Duitsland hadden kunnen blijven. En dat er dus geen Tweede Wereldoorlog zou zijn uitgebroken. Geen Jodenvernietiging. Want uh, ze zouden immers de, de Duitsers in... Zuid in Paraguay maar ze willen natuurlijk heel heel Zuid-Amerika dan koloniseren. Ja. Dus dat, dat, dat is uh, nou ja, een soort niet een speelse gedachte... maar een gedachte die ook nog een rol speelt in het, in, in in het, boek. het boek. Ja, want het wordt wel degelijk he, de, de kwestie antisemitisme... Uh, maar ook uh, uh, uh, het Joodse volk... Uh, dat speelt een heel grote rol in het boek waar we het zo over gaan hebben. Toch even terug naar, naar, naar mijn eerste constatering... die verwarring die in mij plaatsvond... omdat ik dacht dat het over rouwverwerking zou gaan... wat helemaal niet het geval is. Toch, hoe dicht komt dit boek bij Tonio eigenlijk... Wat jou betreft? Uh, he heel dicht. Uh, het, het, ik heb het grootste deel geschreven... na de dood van Tonio. En ik heb het geschreven op zijn voormalige uh, kamer. Uh, daar ben ik niet gaan zitten omdat het zijn voormalige kamer was. Maar ik ontdekte dat ik het prettig vond om daar te zitten. En, uh, en hij, had, hij had het gewoon heel mooi ingericht. Met mooie bureaus en, en noem maar op. Dus uh, wat dat betreft... Uh, komt het al heel dichtbij. Maar ook de plek Lugano... Euh, heeft veel met to Tonio te maken. Het heeft in de eerste plaats veel met, me met mijn eigen jeugd te maken. Omdat we daar vroeger op vakantie naartoe gingen. En dat ik daar... Uh, goede herinneringen aan had. Ik dacht alleen maar goede herinneringen. Nou, dat, dat was dus niet zo, maar goed. Dat maakte het boek weer interessanter, zullen we maar zeggen. Er is iets verdrongen geweest. <laughs> ja. Ja, maar dat is nu wel weer boven water ja, gekomen. Precies. Ja, precies. Maar, uh, uh, en ik ben op een gegeven moment, het was in 2000, toen uh, in de zomervakantie. Adi ah, wilde doorwerken in de vakantie. Nou, dat kwam en komt wel vaker voor. Maar Tony en ik wilden wel op vakantie. En uh, toen dacht ik van, uh, misschien kon mijn vader nog een keer meenemen. Want die, uh, nou, die was al heel oud. Hij is nu nog ouder, hij is nu honderd. Dus uh, ik dacht toen van, hij gaat vast heel snel dood. Maar dat is dus niet gebeurd. Maar goed, ik dacht van, ja, hij heeft ons altijd uh, overal naartoe gereden. Dus uh, laat ik hem nog een keer meenemen. En uh, ik wilde ergens naartoe, wat niet te ver. Want ik wilde met de auto. Uh, maar wel waar goede medische voorzieningen zouden zijn. Want hij heeft al helemaal lang last van zijn hart. En eerst dacht ik Italië. Hmm, Spanje te ver. En toen dacht ik, in één keer, Lugano. Ja. Want dat is niet te ver. En uh, uh, nou ja, Als je ochtends om vijf uur vertrekt, dan komt het best goed. Komt het best goed, inderdaad. En uh, dat heb ik dus uh, gedaan. En uh, ik dacht, nou, Tony vindt het vast heel saai. Maar ja. Uh, nou ja, hij kreeg om de dag iets van opa uit de, speelgoed, de plaatselijke speelgoedwinkel. En hij vond het sowieso eigenlijk daar wel heel erg leuk. Dus het waren twee hele fijne weken. En toen drie jaar later, toen zaten Tony en ik weer te duwen van... wat zullen we doen met vakantie? Ah, die ging nu wel mee. En toen Tony, ik wil nog wel een keer naar Lugano. En waarop ik zei, ja, vanwege die speelgoedwinkel. Nee hoor, helemaal niet. Hij had echt zin om naar Lugano te gaan. Ik zei: Nou, ik denk niet dat ik Adi meekrijg. Een saai, suf, uh, burgerlijke gat. Boel, hè? Maar hij zei: Nou, prima, gaat maar regelen. Dus wij uh, met z'n drieën naar Lugano. En uh, dat was. Uh, opnieuw was dat een heerlijke tijd. Dus echt. Uh, ja, juist misschien omdat ons leven in Amsterdam. Ja, toch meestal nog wel hectisch was. En. Uh, uh, was die rust eigenlijk wel lekker. En bovendien, het is. Uh, ja, ik, het, het was zo fijn dat ik blijkbaar mijn, mijn enthousiasme of mijn, mijn, mijn gehechtheid aan die plek op Adrien en Tonio kon, uh, kon overbrengen. Ja. En ja, verder niemand die we kenden ging ernaar. Dus het, het, het is van onszelf, van ons drie of zo. Nou, toen drie jaar later, toen zijn we nog een keer gegaan. Uh, trouwens, die speelgoedwinkel was er niet meer, maar dat maakte dus maar niet Maar hij had ook een andere leeftijd gekregen inmiddels. Ja, precies. <laughs> De laatste keer was hij dus constant aan het fotograferen Toen had hij net zijn eindexamen gedaan. En, uh, en toen weer drie jaar later, uh, Tony was inmiddels het huis uit. Uh, Adi had al heel vaak gezegd dat hij een keer een paar maanden in het buitenland wilde schrijven. En ik zat toen net een, een, een boek... Ik was een boek aan het afmaken, Adi ook. En toen heb ik voor uh, drie maanden een huis... Een villa gehuurd in Lugano. Want ik dacht, nou... Ik, wil, ik wilde namelijk nooit ergens een tijd langs, Want ik, ik heb heel snel last van heimwee. Alleen in Amsterdam niet. En, uh, toen, maar in Lugano ontdekte ik het ook niet. Dat was een soort Amsterdam voor mij of zo. Dus ik een villa gehuurd... Uh, met prachtig uitzicht op het meer... Vanaf de berg en zo. Nou, we komen daar... Nou, het dus uh, werden we ontvangen door een uh, nou ja, nogal enge... Ja, we vonden hem meteen altijd heel eng. Zonder dat we dat al tegen elkaar konden zeggen natuurlijk. Want ja, je gaat niet meteen pss, pss, pss, zitten smoesen. Uh, hij had alleen maar korte broek aan, ontbloot bovenlijf, haar in een paardenstaart, dat in Zwitserland. Mm -hmm. nou, heel Wat toch heel netjes is? Nou ja, voor, voor ons, maar voor in, in, in, in Zwitserland, Zwitserland is dat. Inderdaad is dat? Is dat nee. Maar in ieder geval, het huis was ook heel erg uh, armoedig. Uh, luchtbedden op de logierkamer. Nou ja, echt niks klopte. Er zouden stevige tafels staan waar we konden schrijven. Uh, uh, er was geen internet, dat had ik gezegd dat het moest zijn. Geen parkeervergunning. Nou, kortom. Uh, het was ellende. En Adi zei van, we lopen nu even de stad in. Dus wij liepen trapjes van de berg naar beneden. En uh, toen zei Adi van, ik ga morgen weer terug naar Amsterdam. Ik blijf hier niet. Hier kan ik niet werken. Waarop ik in huilen uitbarstte. En uh, van, oh, maar ik wil wel hier blijven en zo. Nou, en toen na een paar minuten dacht ik, nee, we moeten, we moeten hier gewoon weg. Dat, dat, dus die uh, hele drie maanden die jullie daar zouden zitten, die ja, is gewoon... nee. Toen zijn we, we nacht in een hotel waar we... Waar je daarvoor hadden gezeten. En we één nacht overnachten. Zijn we de volgende dag onze bagage weer gaan ophalen? Man woedend. Ah, hij was bang dat hij hem aan zou vliegen. Maar goed, we, gingen, we zijn dus weer teruggegaan. En uh, ik zou daar. Een, ik was met een jeugdnovelle bezig. Een novelle gebaseerd op mijn uh, ervaringen uit mijn jeugd. En die, die speelde ook voor een groot deel, dus in Lugano. En toen op de terugweg dacht ik: ik dacht meteen van. Maar hier moet ik iets mee doen met deze enge man en dat huis. Ja. En ik dacht meteen, daar moet ik een raamvertelling van maken. Ja. En dat is eigenlijk het begin van je, van je roman die uh, overigens morgen uitkomt. Ja. En uh, dat wordt donderdag feestelijk uh, gevierd. Verloren mens heet die roman. Een intrigerend en spannend verhaal over een vrouw... die na de dood van haar beide ouders met zichzelf in het Rijnen wil komen... en dan dus voor een lang verblijf afreist naar het meer van Lugano... waar ze een villa huurt. En daar raakt ze verstrikt in een... want dat is dan toch wel even heel bezijdende waarheid. Met uh, jouw waarheid althans. Uh, verstrikt in een erotisch, maar uiteindelijk uh, uh, doodenge verhaal... Met, met de huurbaas Filip, die ja. zichzelf als een uh, profeet presenteert. Nou, die vrouw die heet Abby Mandelbaum. En Filip is de zoon van een wetenschapper... die zich tot antisemiet heeft ontpopt. Kortom, uh, met jouw fantasie is helemaal niks mis. Nee, nee dat, is, dat, dat, dat, dat verhaal wat uh, in het heden speelt, zeg maar. Dat is, bij, ja, dat is bijna allemaal, behalve dan wat decorstukken is dat... Uh, allemaal verzonnen, ja. ja. Ja, dus je hebt gewoon echt een hele grote pot met ingrediënten omgekeerd... en daar ben je mee aan de slag gegaan. En dan kies je dus voor die setting omdat je, wat je net vertelde... omdat, omdat die banden met het meer van Lugano... zo eigenlijk je hele leven lang al zo stevig zijn. Maar het grappige is toch ook dat het Zwitserland... Uh, toch neutraal in de oorlog, uh, zeggen ze dan altijd, uh, is... Dat vond je vast, waarschijnlijk ook nog wel een uitdagend uh, element... In, dit hele, in deze potpourri van uh, wereldgeschiedenis. Um, ja, nou, Zwitserland was wel neutraal. Maar ze hebben toch uh, menig, menig Jood die uh, aan de grens stond te kloppen... van mag ik naar binnen? Die hebben ze gewoon linea recta weer richting... Hebben ze gewoon niet binnengelaten? Nee, die hebben ze gewoon niet binnengelaten... Mm -hmm. waardoor ze alsnog... Uh, uh, afgevoerd werden. Oké, okay, maar jij ging zeg maar, met je gezin al niet naar Duitsland op vakantie uit Persoom, of wel? Nee. Dus nee. dan werd het toch gewoon dan werd er dan om Duitsland heen gereden? Nou, de eerste eerst twee keer zijn we wel in, uh, door Duitsland gereden. Maar uh, nou, mijn moeder werd daar, die, die kon dat he, helemaal niet aan. Dus op een gegeven moment zijn we via uh, België, Luxemburg. Frankrijk gaan rijden. En dat we naar Zwitserland gingen had ook mee te maken... dat een zus van mijn moeder in uh, Basel woonde. Oh ja, en mijn ja. moeder heeft korte tijd, uh, toen ze jong was, in Zurich als verpleegkundige gewerkt. Dus het was al een beetje bekend. En mijn ouders hadden zoiets van, nou ja, eh, Zwitserland, dat is... En uh, ja, meer van Lugano is ook wel een soort chic natuurlijk. Ja, toe toen, in, die, in die tijd was dat nog inderdaad heel erg in. Ja, uh, ja. Uh, dat, dat was... Uh, ja, inderdaad. Nu, nu niet meer. Maar toen was dat nou, ja, net zoals het Garda meer. Maar dat, dat ligt dan in Italië. ja, ja. Maar... Uh, nee, de Romeinen hebben daar al hun villa's neergezet. Dus uh, ja, nee. om maar iets te noemen. Je hebt echt Hè? gewoon een enorm historische bodem Nee, gelegd. maar het is, er gewoon heel, het is ook echt heel erg mooi. En dat licht is heel mooi. En ik weet het niet, het heeft iets... Die je brengt mogelijk... uh, in die aan dat meer van Lugano een aantal geschiedenissen samen. Die van een door de oorlog getraumatiseerd echtpaar. Hè? De ouders van, van de hoofdpersoon Abby. Die hun kinderen een slechte jeugd geven. Een vrouw die haar draai in het leven niet kan vinden. Dat is Abby. Uh, het naoorlogs antisemitisme. Uh, wat, wat belichaamd wordt door deze Filip. Met wie ze dan toch een affaire krijgt. De gewoonten en eigenaardigheden van een Joodse gemeenschap. Uh, dus je, je brengt allerlei spannende... Ja, Elementen die op gespannen voet met elkaar staan uh, zijn samen. Wat was, wat was de grote gedachte van jou daarachter? Wauw, de grote gedachte. Ja, er moet een grote gedachte geweest dat zijn. Er moet een grote gedachte geweest nou, zijn. Nou, doe je dit niet. Nee, nee dat, dat een, de, een deel van het schrijven uh, van een verhaal ontstaat tijdens het, uh, tijdens het schrijven. En uh, eigenlijk. Uh, kan ik nu al niet meer zeggen um, welk idee eerst kwam en wanneer en, en hoe. En dat, dat is heel raar, dat, dat vergeet je. Tenminste, ja, ik vergeet dat dan weer. Mm -hmm. dan, dan, uh, je bent bezig en je zoekt bepaalde dingen op in documentatiemateriaal. En dan kom je weer iets tegen en dan nog iets tegen. En, en, ja. Het gaat eigenlijk Het allemaal gaat... over Joodse identiteit, toch? Ja. Als je, nou, ja. Valt elk ja. onderwerp in dit boek te herleiden ja. daarop? Ja, eigenlijk wel. Wat is het dat je dacht van ja, dat is eigenlijk wel. Uh, daar wil ik wel iets over zeggen. Nou, dat, kijk, het is begonnen met die, met die novelle, Dus die, die, die, dat verhaal over he, gebaseerd op mijn jeugd. Nou, dat, is, dat gaat over een Joods. Uh, he, een Joods uh, hoe, hoe het is om op te groeien in een Joods gezin met getraumatiseerde ouders. En uh, dus dat, ja, dat is niet zo raar. Ik bedoel, dan ga ik niet over een katholiek achtergrond hebben. Nee, dus nee. Dat, dat is vanzelfsprekend uh -huh. dat, dat, waarom het joods was. En die uh, hoofdvertelling die ik uiteindelijk... Spannende, dat spannende verhaal wat ik er uh, uiteindelijk... Uh, wat eigenlijk de hoofdvertelling is geworden... Met die jeugd en vellen als achtergrond van, uh, van die abi, ja. Ik weet niet waarom dat Jodendom daar ook zo'n... of dat antisemitisme Jodendom zo'n belangrijke rol in speelt. Dat, dat is gewoon vanzelf gegaan. Ja, ik, iets anders kan ik er niet van maken. Nee, maar dat, dat schreef dat, zich dus vanzelf dat, op een dat, bepaalde manier. Op een bepaalde manier schreef zich dat vanzelf, ja. ja. Want, want, want in, in, in jouw boek is de oorlog natuurlijk helemaal niet afgelopen. Dat meisje is het slachtoffer of die vrouw, Abby. Van getraumatiseerde ouders. Maar die wordt ook nog keer op keer geconfronteerd met antisemitisme. Met, een, met eh, wat toch wel een redelijk taboe is: een man die haar niet verder durft te beminnen omdat zij het verkeerde bloed heeft. Ja, eh, nou ja en plus dat ze ook een, een, een hekel heeft aan die Joodse wereld waarin ze zo lange tijd gezeten heeft. En dat dus dat is, dat is daar ook zit ook een goed. soort taboe-element in. Ja. want wat, wat, sta, wat is er eigenlijk zo fout aan die, aan die Joodse. Wereld. Uh, nou, niet aan die Joodse wereld. Maar uh, wat ik in mijn boek verwerkt heb... dat is de, de uh, Joodse lagere school. En vooral ook de Joodse middelbare school hier in Amsterdam. Da daar, ik heb daar zelf op gezeten. Joodse middelbare school twee jaar. Daarna ben ik er van afgegaan. Mijn zus heeft hem wel helemaal afgemaakt. Die is vijf jaar ouder. Ja, En dat was gewoon een hele nare... Ja, zoals eigenlijk bijna alle wereldjes natuurlijk... Bekrompen en, en naar zijn. Maar ja, misschien was dit extra naar. Omdat je verwacht dat je... Uh, uh, ja, je, je moet je eigenlijk toch veel veiliger voelen in zo'n wereld. Met alles wat je, hè, wat je ouders hebben meegemaakt. Maar dat was dus helemaal niet aan de hand. Het was, ja, het was een plek waar, waar zowel mijn zus als ik me uh, ontzettend uh, uh, naar voelden. Uh, heel onveilig. Het was een hele materialistische... Uh, ja, voor een hele materialistische wereld en ook heel erg uh, uh, in feite racistisch, want niet-joden dat waren gooien en die deugden nooit en uh, ja, dus uh, nou, gewoon een hele, na hele nare wereld ja, ja. en dat, ja, ik, ik merkte dat in mijn eerste boek speelde dat wel een, een rol, maar ik merkte dat dat nu nog steeds uh, nu ook nog steeds een rol, rol speelt, dus dat daar dat dat ik daar ook nog eens een keer een, een, een, een, toch wel een redelijk trauma aan over, over heb gehad. Dus, dus er was, uh, je, je voelde je onveilig in je huiselijke situatie, omdat je ouders uh, mm -hmm. de oorlog niet goed hebben mm -hmm. kunnen verwerken. En je voelde je eigenlijk ook onveilig op school. Ja. En niet geaccepteerd ook. En niet vooral niet geaccepteerd, ja. Ja. En, en had dat, zat daar ook nog een religieus component uh, bij? namelijk... Joods religieus? Nee, want het, is een, uh, het was een niet... Je moet wel Jood zijn om, om, om op die school uh, te, te kunnen zitten. Maar het was niet echt een orthodoxe school. Er zaten kinderen in van, nou ja, van, van orthodox tot helemaal vrij. En dus da dat was het niet zozeer. Maar het, het, uh, ja, het was gewoon een, een Joods wereldje in een Joods wereldje. Want later ontdekte ik dat er ook ook best wel aardige... Joden bestonden. Joden bestonden. Ja, toen, toen ik zwanger was van Tonio... hoogzwanger... toen um, liep ik naar, naar ons huis... en uh, toen kwamen er twee meisjes op me afgelopen... En die zeiden van... als de baby er is, mogen we dan komen oppassen? Dat waren twee buurmeisjes. Ja. En uh, nou, die zijn ook inderdaad komen oppassen. En dat bleek een Joods gezin te zijn. En ik kwam wel eens bij die mensen thuis. En toen ontdekte ik inderdaad van... Hey, er zijn ook leuke Joodse gezinnen, waar, he, waar, niet, niet belast met een trauma... En, en ook niet materialistisch, gewoon gewone gezinnen. En uh, dat is eigenlijk een beetje een soort keerpunt voor mij. Heb jij dit eigenlijk altijd zo ervaren? Want wij spraken met jouw zus Hinder. je zei net al, die is vijf jaar ouder uh, dan jij. En zij zegt dat zij de rol had van bemiddelen thuis... In die situatie van getraumatiseerde mensen die ook een heel slecht huwelijk uh, mm. hadden. En dat jij je eigenlijk min of meer isoleerde of opsloot in je kamer. En dat je er veel minder van mee hebt gekregen. Is dat ook zo? Nou, um, kijk, sowieso is hij een vijf jaar ouder. Dus dan, dan krijg je al veel meer mee. Want mm. dan ben je al vijf jaar eerder na de oorlog uh, uh, geboren. En dat ja. is in die tijd heel veel, hè? ja, Want nu ja. Denk Ik denk van, oh, dat is heel lang na de oorlog. Je was bent niet ergens zo. in de jaren 50 geboren? Ik ja, ben Hinde. in 59. Ja. En, en Hinden dus 54. 54. Nou, dat was helemaal niet lang na de oorlog, nee. natuurlijk. Nee. Dus in die zin heeft ze sowieso, uh, was het voor haar uh, natuurlijk zwaarder. En als oudste en, en zoveel jaren ouder. En uh, uh, ik, heb inderdaad, ik heb me inderdaad meer af, afgezonderd. En... Uh, um, en ik, ik dacht ook altijd. Dat ik er veel en veel minder last van had. Tot ik op een gegeven moment. Toen het eigenlijk beter. Op een gegeven moment ging het beter met me. En toen realiseerde ik me. Dat ik, ja, dat ik eigenlijk ook altijd heel erg last van heb gehad. Alleen. Um, het is maar hoe je, ook hoe je overkomt bij mensen. Tegen mij zeiden mensen altijd van, oh wat zie je er weer stralend uit. En wat maar dat komt altijd omdat je er ook vaak stralend vrouwelijk. uitziet. Vrolijk en uh, dus ik dacht altijd van ik ben gelukkig. Mij mankeert niks. En, dus en wat... En, en, en, maar kan je, kan je proberen uit te leggen hoe dat dan gaat dat je ontdekt dat er wel degelijk een grauw over je leven heeft gelegen? Uh, ja, dat... dat dat ontdekte ik pas naarmate ik mezelf beter ging voelen. En dat is iets van de laatste uh, tien jaar dat dat steeds beter, beter ging. En uh, um, waarschijnlijk ook omdat ik ouder werd. Nou ja, dat, dat is wel vaker zo. En daardoor ontdekte ik van, van dat ik me eigenlijk altijd... Nou, toch wel behoorlijk angstig en... en, en, en uh, ja, bedrukt en zo. En ik, ik, ik zag ook het verschil met Tonio, bijvoorbeeld. He? Tonio, die, die, ja, die heeft natuurlijk ook, had ook wel zo moeilijke dingen, maar die, ja, die bewoog zich zo los en vrolijk. En nee, ik was er ontzettend blij om. En ook daardoor ontdekte ik dat ik Ja, eigenlijk altijd heel, toch wel heel zwaar, zwaar op de hand Nooit ja. echt. Nooit een soort, soort, soort. Uh, luchtigheid of zo. Ja. Of dat je gewoon lekker plezier kan maken. Uh... En, en uh, valt voor jou te traceren... wat jou het meest bedrukt heeft... eigenlijk aan die huiselijke situatie? Uh... Want daar gaat dit boek eigenlijk ook over. Hè? Dit meisje sleept ook zo'n jeugd mee. Ja. En die probeert daarvan los te komen. En dan krijg ik een beeld van... van een soort paranoia... bij die ouders. Ja. Permanent opgejaagd voelen. Ja. Ja, dat klopt ook. Die moeder die, uh, uh, die, die, die, die constant uh, de, de, haar man verwijt uh, dat hij... Uh, vijand is eigenlijk. Vijand, ja. Vijand, alles zoek maakt. Haar achtervolgt. Uh, haar bloesjes kapot maakt uh, bloesjes met kapot inkerven en rond het hart. En... Ja, ja, precies. En, en, en die moeder die dan steeds uh, wegvlucht uh, van die man maar dan toch ook weer naar huis gaat... want andere mensen deugen ook weer niet die haar opvangen. en uh, Totdat ze uiteindelijk echt uh, weggaat. En dan blijkt die vader... dan, nou ja, dan denk je van, nou, oké, okay, dat is dan opgelost. Dat, dat, hè, dat probleem zijn we nu kwijt. En dan blijkt die vader ineens ook... Uh, allerlei uh, denkbeelden over die vrouw... dat, dat, dat ze hem dat naar binnen sluipt in het huis... En gif in de, in de, ja. in de verwarming doet. Wantrouwen. Ja. Paranoia. Ja. En is dat eigenlijk iets wat jij zelf ook mee hebt genomen? Van, van thuis? Of? Um, nee, dat, dat gelukkig niet. Maar ik ben wel constant bezig om. Uh, uh, altijd te peilen hoe iemands stemming is. En dan iemand, dan bedoel ik in dit geval Adrie eigenlijk constant constant denk van, oh, hij kijk zus. Dus dan, dan voelt hij zich zo. Gewoon... Anticiperen altijd op zijn anticiperen. humeur. Ja, ja. ja, wat heel irritant is. Omdat je altijd anticipeerde bij je ouders of het wel snor zat? Of... Uh, ja, ik denk het, ja. Moet ik me een soort Virginia wolfachtige achtige toestanden voorstellen bij jou thuis? Uh, nou, dat heeft nog wel iets komisch, vind ik. <lacht> <laughs> dat het wereldliteratuur is geworden. Het is ook nee, heel breed. Ja, ik moet er meteen aan de ja. film naartoe. Oh, ik. ik begrijp dat er heel weinig komisch aan was bij jullie thuis. <laughs> ja, nou ja, nee. Dat, dat, die vergelijking heb ik eigenlijk nooit. Oh, okay. Nee, Nee, dat... Ik probeer me een, een beeld te schetsen van hoe dat eruit ziet. Ik ja. ken zo'n gezin niet, want ik kom mezelf niet uit. Nee. Uh, um... Geef me eens een indruk. Ja... Even zijn indruk. Uh, ik, volgens mij heb ik al heel veel verteld erover Ja, nou ja, ik. Uh, ja, ouders kwamen uit de oorlog en zijn elkaar alleen maar gaan bestrijden vanaf dat moment. Even plat gezegd. Nou ja, kijk, het, het zijn natuurlijk niet vanaf, vanaf het begin met elkaar uh, gaan bestrijden. Er is natuurlijk liefde geweest, uh, uh, maar ja. Er, was altijd, er heerste altijd een spanning. En mijn, en mijn moeder was, is... Ze leeft nog, net als mijn vader. Dus anders dus dan bij de... de ze zijn ja. uiteindelijk op hoge leeftijd gescheiden. Ze zijn, hè? Ja, ze zijn op hele hoge leeftijd gescheiden. 70 en 80 waren ze Ja, toen. zoiets, ja. Het uh, is wel spectaculair om dan nog een scheiding in te zetten. Ja, ja mijn moeder wilde dus altijd weg. En op een gegeven moment heeft ze dat dus ook echt uh, uh, doorgezet. Ja. Maar... Um, uh, ja, er, was, er was altijd, altijd spanning. Ja, ik, ik vind het heel moeilijk om... Uh... In het boek, ik zal je op, op, op weg helpen... in het boek gaat het ook heel erg over loyaliteit. Loy ja. lo loyaliteitsproblemen van het meisje ten opzichte van haar ouders. Dat je als kind eigenlijk het gevoel hebt dat je altijd moet kiezen. Ja. Als er gevochten wordt. Ja, of dat nou verbaal is of fysiek, dat maakt dan helemaal niks uit. Uh, is, dat een, is, dat een, is dat een kwestie in jouw leven... Uh, ja, dat is eigenlijk nog steeds. De, de, terwijl ze nu al heel lang uit elkaar zijn. Maar, en ook uh, al heel erg oud. En ook al heel erg ja. oud. Ja. Maar nog steeds, nog steeds. Ook al zeggen ze er misschien zelf niets van. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat ik. Uh, dat ik niet over de een mag praten. In aardig zin tegen de ander of zo. Of dat nog steeds. Uh, ja, en, en, en ook nog steeds het gevoel dat je voor de ander, voor, de, voor je ouders moet zorgen. Ofzo. Dat je, dat je altijd maar. Bemiddelen als het ware. Ja, of... nou ja, dat je, dat je echt, echt uh, moet, moet investeren in, in je ouders in plaats van omgekeerd. Ja. En dat is nog steeds. Ik bedoel, dan ben ik toch op middelbare leeftijd. Uh, bijna 54. En ik heb nog steeds, als ik naar mijn moeder ga dat ik het gevoel heb van, oh, maar ik, ik moet wel duidelijk maken... dat ik voor haar ben. En, en... Maar hoe, hoe, hoe, hoe is dat dan? Want jij bent een zoon verloren. Ja. En dan kan je misschien verwachten dat je ouders jou komen steunen. Ja. Heb jij dat zo ervaren? Nee. nee Nou, ja, mijn vader, daar praat ik niet zo heel veel over, Tonio Maar ik bedoel, die, die is gewoon genoeg steun... Maar mijn moeder heb echt bijna twee jaar niet, niet kunnen zien na de dood van Tonio. Omdat ze meteen, meteen merkte ik dat ze ja, uh, helemaal... Ja, ze, begon heel, tuurlijk, ze begon heel erg te huilen toen ik haar vertelde dat Tonio uh, was omgekomen. Logisch, ja. Maar ik, ik merkte meteen van, nou, oh nee, nee, dit gaat helemaal mis. Als ik nu naar haar toe blijf gaan, dan ga ik er helemaal onderdoor. En ik, ik heb toen echt en wat is dat dan? Gekomen. Ja, dat ik... ik dat... dat zij er. De... Dat zij de rouw opeist? Ja, rouw, ja. Ik zeg het nu een beetje cru, maar. Ja, nou, daar komt het wel op neer. Ja, je zou. Natuurlijk was zij heel. Ze heeft ook heel veel op tonen gepast. En, en het was zei... haar enige kleinkind. Ja, ja. ja. dus die zin, ik, begrijp, ik begreep haar verdriet wel. Maar. Uh, het, het, het, ja, het ging alleen. Eigenlijk gaat het altijd om haar. Vroeger was. Ik dacht altijd van nou. Onze moeder is altijd zo ontzettend bezorgd om ons. En dat is daar kan je zien dat ze van ons houdt, want anders zou ze niet zo bezorgd zijn, totdat ik me eigenlijk, nou ja, nog niet zo lang geleden realiseerde van ja, maar bezorgdheid, dat is niet een kwestie van empathie. Ze was dus niet empathisch. Wij moesten haar constant kinderen, wij kinderen moesten haar voortdurend geruststellen. Dus dat, dat is eigenlijk het... Nou, niet voor misschien... de grote gevaren in het leven. Ja, of voor wat, voor voor, voor, wat, wat dan, dan ook. En mm. Maar in ieder geval, wij moesten haar geruststellen. In, hè, in plaats van zij ja. als moeder. Ons. Ja. En, en dat is nooit opgehouden. En na de dood van Tony kon ik dat er even niet bij hebben. Nee, begrijpelijk. En, en nu? Is dat nu eigenlijk anders? Of? Uh, nou, Ik ga nu één keer in dezelfde tijd ga ik samen met mijn zus uh, uh, naar haar toe. En dan kan ik het net wel... Dan lukt het net. Voel je je verplicht dat je je moeder blijft zien? Ja, ja toch wel. Ja. Het is toch moeder. En de, en omdat je ook altijd toch blijft hopen op. Wetenschap. Uh, ja. dat, het, dat het toch een moment aanbreekt. Dus vind ik vind wel lief dat je dat zegt. Want ja. je, je weet zelf ook wel dat. Ja, dat het... maar toch, dat is waar je als kind, volgens mij, hoe oud je ook niet wordt. Maar als kind wil je toch. Heb je, je ook je tegen haar gezegd van misschien zou jij nu. Voor mij iemand kunnen zijn in plaats van andersom. Uh, nee, maar zelfs dat kan ik niet. Je kan het niet zeggen. Ik kan het nee. Ik, dat, dat, dat, je maakt dat, geen ruzie met haar. Heel af en toe ben ik wel. Ja, tegen haar uitgevallen, maar dan is het. ja. Dan, dan slaat het weer zo. Dan schiet ik weer zoveel door. Dan, dan, dat heeft ook weinig zin. In dit boek laat je dit meisje Abby, die laat je eigenlijk met zichzelf, althans, het gaat ze proberen... in het Rijnen komen aan dat meer van Lugano. Ze gaat daar, ze laat de vrienden achter, ze laat zussen achter. Ze wil daar zichzelf terugvinden. Is dat iets wat je voor jezelf eigenlijk ook bedacht hebt? Dat je, dat je, dat je iets op moet lossen? Dat, er, dat je een stap moet zetten om mm. dingen af te sluiten? Bijvoorbeeld die jeugd? Eh... Uh. Nou ja, ik, ik, ik heb heel lang nooit gedacht dat ik überhaupt een keer iets zou schrijven over mijn Joodse achtergrond, omdat ik het dat hele gedoe met tweede generatie, dat vond ik allemaal maar onzin. En ik had nergens last van. En ik heb eigenlijk nooit uh, ik heb nooit kunnen denken dat ik nog eens een keer zo'n boek zou schrijven, waar dat zo'n belangrijke rol ja. in speelt. En ik heb wel het gevoel dat, uh, dat dit wel een soort, soort afsluiting is, dat ik uh, bij een volgend boek. Uh, die materie uh, kan laten rusten. Maar ik zeg dat heel voorzichtig, want ik, ik heb al een idee voor een volgend boek. Er komt toch weer een meisje in voor. Nee, dat heeft met, heeft met orgaandonatie te maken. Oh god, ja, ik, ik voel nu al waar het heen gaat. <laughs> en toen uh, ik had er wat dingen voor, over opgeschreven en uh, ik dacht, nee, het, het, is gewoon over, het, het wordt spannend en nou, volgens mij wordt het wel als Het lukt, mooi boek, ja. En uh, wat ja, weet ja. je dat nou? Ja, dat geloof ik gewoon <laughs> nee. wel. Je hebt hier ook een <laughs> mooi boek geschreven, maar in ieder geval, uh, dat zou daar niks mee te maken hebben. En het gaat in een keer hoe komt in een keer, komt die naam Mengelen opzetten. Ach, ja, dan verdorie. denk ik nou, ja, verdorie, maar ik hoop dat het niet doorzet. Ik Eigen, het zo eigenlijk zeggen. zit je als het ware in het verzet. Je wil zelfs niet toegeven aan dat oorlogstrauma ja. waar je mee... Ge... Ja, omdat ik, gewoon, nee, omdat ik ook heel lang niets... En dat komt door die school waar, waar ik op heb gezegd. Ik heb heel lang niet met, niets met die wereld te maken willen ja. hebben. Omdat het gewoon zo'n vreselijke rotwereld was. En ik kwam, want daar ben ik mijn moeder echt nog steeds altijd, voor, altijd dankbaar voor. Ze heeft me op een gegeven moment van het Maimonides afgehaald. Het Joodse Lyceum. En heeft me toen op het Montessor Lyceum opgegeven. En nou, daar kwam ik echt in een soort paradijs terecht voor mijn gevoel. En de, de mensen waren aardig tegen elkaar. Er bestonden vriendschappen. Het ging niet alleen maar om geld en bankrekening en weet ik wat. Dus uh, ik, ik, toen dacht ik echt... En mijn, en mijn zus die studeerde toen aan de, aan de UvA, Andragogiek. Dus wij hadden dat, dat, die wereld hadden wij achter ons ja. gelaten. Ja. En, dat heb je heel lang volgehouden. Heel lang volgehouden, ja. Tot er een moment kwam dat het zich eigenlijk ja, het aan is, je opdrong. Ja, het, het, Zelfs maar wel tegen je, op, je zin? Of? Nou, nee, wel op een goede manier. Eerst door die zusjes dus, die kwamen oppassen. En uh, op een gegeven moment toen... Um, ik ging met Adi regelmatig naar Café de Zwart. Nou, daar kwamen mensen als constant vecht. En nou, een aantal mensen, niet, niet dat die nou... Zo normaal is. Nee, grapje, maar. Ja, je hebt het toch al gezegd. Ik kan het niet meer terugdraaien. Nee. Het is maar, al op de dat zender. Ik ontdekte, er zijn ook toen ontdekte ik van: oh, er zijn ook nog andere, andere Joodse mensen. Ja. Nou, op een gegeven moment toen werd ik gevraagd door Oscar van Gelder van Uitgeverij Fat Die stelde mij voor om een boek te maken met verhalen over Joden en seks. Ik dacht: nou, dat klinkt wel spannend. Uh -huh. Dus ik ben zo beetje bij beetje ben ik ben ik er weer op een aardige manier ingerold, zeg maar. Ja. En, maar. Maar ook toen dacht ik van... nou, met dat hele probleem heb ik niks te maken. Ja, en dat is toch door die jeugd... en wat dat betreft, had Adi gelijk, die zei van... Nou, schrijf nou een keer een boek op basis van jouw jeugd... dan, dan ben je daar vanaf. Dus hij, hij zag het eigenlijk eerder dan ik het zag. Ja, maar dat klinkt ook bijna therapeutisch. alsof ja, Als je het schrijft dat je er dan vanaf bent. Nou is ja, ik ben het sowieso niet uit thera therapeutische overwegingen... Nee. geschreven, schrijven, maar het, het werkt. Het, nou ja, het idioot is dat... dat um, door de dingen op te schrijven... je pas echt ziet hoe... hoe, hoe verknipt je, uh, je jeugd eigenlijk... in wat voor verknipte omgeving. Want ja. dat, dat had ik me nooit zo gerealiseerd. En dat kwam ook omdat wij zaten in een wereld met allemaal Joodse kinderen... ook allemaal ouders hadden die getraumatiseerd... dus de een zat in een, in een, in een, in een gekkenhuis... de ander had zelfmoord gepleegd, ja, Dus we wisten ook eigenlijk heel lang niet beter. Nee. En op het moment dat we dat achter ons lieten... dachten we, nou en nu... Ja, nou, blij dat ik er vanaf ben... En op, nou, dat is dus langzamerhand weer teruggekomen. Via, ik heb ook nog een tijd heb ik, uh, rondleidingen gedaan in het Joods Historisch Museum. Nou, ontzettend leuke wereld, hele leuke mensen. Ik zou het nog steeds doen, waren het niet dat ik toen... Uh, vooral middelbare scholieren rondleidde. En dat nu, nou ja, dat doet me gewoon te veel Antonio denken. Dus dat, hm. misschien dat ik het ooit weer ga doen. Maar dat was dus bijvoorbeeld ook een hele leuke wereld. Ja. Dus het, ik ja. ben er via wel via een aardige manier weer... En ik ben ook blij hoor, dat ik het niet, uh, dat je het verkrant altijd maar uh, uh, ergens wegstopt. Want het is, toch, ja, het is toch je waarin je opgroeit. Dus ik, ik, ik ben en dat ook wel blij. Niet meer overheen leeft, als het ware. Ja, precies. Ik ben ook wel blij dat het zo ver, zo ver gekomen is. Maar, uh... maar je, je, je doet er ook nog wel iets vrolijks mee. Ik bedoel, het is wel een getraumatiseerd meisje. En het is mm -hmm. ook wel een ernstig boek. En er komen natuurlijk grote thema's voorbij. Maar uiteindelijk speel je er ook wel een beetje mee. Uh, ik, ik geef één voorbeeld. Als Ja, ik moest erom lachen. Misschien is dat totaal ongepast. Maar dan op een gegeven moment gaat er een douche aan. En daar en komt gassen uit. Toen dacht ik, van die Mirjam, die heeft daar gewoon handen wrijvend... ze daar haar eigen Joodse kwesties eens even gedaan. Je bedoelt op het einde? Ja, maar ik wil daar nee, niet alle hele nee, setting nee, van weggeven. Nee, nee. Maar, maar, maar zo dat soort dingetjes zitten er ook allemaal wel ja. in. Nou ja, maar Alsof je het is ons ook, ook wel een beetje wil prikkelen met, met... nou ja wat, wat zullen we het noemen, de clichés... waar we allemaal mee groot geworden zijn, of ja. we nou Joods zijn of niet. Ja, dat is waar, dat is waar. En dat stoort je. Die, die clichés. clichés. Ja, die, die clichés hebben me altijd heel erg gestoord. Inderdaad. Daar wilde je omheen. Daar, precies. Dat, dat, daar, ben je, daar was ik natuurlijk bang voor. Omdat, uh, daar, dat, dat is volgens mij wel gelukt. Om daar niet in te mm -hmm. tuinen. Zeker. Maar ik, ik ben ook niet. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen. Um, ik, heb het ook, ik heb het ook gered. Het, uh, het, het, het, het, het, het was moeilijk. en um, Het heeft voor een deel mijn leven bepaald. Maar. Ja, ik ben er inderdaad ook goed uitgekomen. En um, uh, ik, ik, ja, ik, ik, ik heb gestudeerd, ik heb een leuke man. en nou, noem maar alles. Ja, Nou ja, dat van Tonio, dat kwam er dus tussen even. Hè? Maar nee, ik wil maar zeggen, het, het, uh, ik ben er ook niet aan onderdoor gegaan. Nee. Je bent ook niet, um, om daarop door te gaan, dat tussenzinnetje van net. Je bent er ook niet aan onderdoor gegaan toen Tonio doodging. Nee. Want er was natuurlijk net zoveel mogelijkheid om ja. uh, ook op te gaan liggen. Ja. ja. Wat, was jouw, wat was jouw middel? Hoe heb je dat gedaan? Um, nou ja, sowieso zeiden Arie en ik... toen we in het ziekenhuis die ochtend aankwamen... en nog niet duidelijk was of Tony zou redden... dat ze meteen tegen elkaar zeiden... Mm, ja, we gaan door. Hoe het, hoe het ook niet uitpakt, we gaan door. En... Ja, uh, ik weet ook niet precies hoe dat komt. Maar uh, nou ja, wat belangrijk is, is geweest. De eerste anderhalf jaar heb ik alleen maar lopen huilen. En heb ik eigenlijk niet geleefd. Nou ja, samen met Adi dan wel. Adi was bezig met het schrijven van Tonio. Een requiemroman. En dan s'avonds uh, nou ja, hadden we het, had het constant over Tonio. En huilen en drinken. En vooral heel veel drinken. En, uh, en na een anderhalf jaar... toen heb ik het terug opgepakt... weer het schrijven aan mijn roman. En ik, ik, ik weet niet meer waar, waarom en wanneer en hoe. Ik weet alleen dat ik weer ben begonnen. En dat ik dat alleen kon doen als ik s ochtends om vijf uur opstond. En dan tot negen uur werken. Dus de, de uren dat... Uh, gewoon dat Adi nog sliep. Ja. Ik, het, het idee dat... Ik, ik, ik weet niet, dat als ADM al wakker was, dan was het huis gewoon te gevuld. Ook te gevuld met Tonio. En die kon ik er nou juist even niet bij gebruiken. Dus ik heb, ik denk iets van anderhalf jaar lang, heb ik ook in de weekenden. heb ik uh, nou, zeven dagen per week. iedere ochtend om vijf uur opgestaan. En als een gek. Zit te schrijven. We spraken met je vriendin Nelleke Matena. Zij is overigens de vrouw van Dick Matena. Dat ja. zijn vrienden van jullie. En die, uh, Zij vertelde misschien dat ze niet daadwerkelijk schreef altijd... maar ze had dwingend behoefte aan structuur in haar leven... om overeind te blijven. Ze stond iedere dag om vijf uur op. Een tijd die tussenfase is tussen dag en nacht. En haar losmaakte van de nachtmerrie waar ze in leefde. Mirjam heeft bijna Spartaans proberen te overleven. Dus zij noemt dat een tussentijd. ja. Nou, dat klopt ook Waarin wel. Waarin jij schreef. Ja, dat klopt ook wel. streeks uit een nachtmerrie. Want Tonio was er wel. Dat is, dat is nog veel meer dan, dan, dan nu. Het, is gewoon, het was echt iets lichamelijks. Gewoon een fysieke, fysiek iets. Mm -hmm. um, maar toch kon ik ook uh, uh, in dat verhaal uh, zitten. Dus het, mm -hmm. het was twee leden. het was inderdaad een soort tussenwereld. Hoe, ja. hoe, hoe heb je dat ervaren? Was het fijn? Ja, was, ja, nou ja, het was, het was vreselijk. Ik bedoel, hoe ik me voelde was afschuwelijk, maar... Uh, maar meer die uren na, negen uur begrijp ik dan. Ja, daarvoor en daar. Ja, en ook wat tijdens. Doe ik, nogmaals, ja, dat nu ook hoor, hij is, nog, hij is voortdurend in me. En, uh, uh, maar nee, het was heel erg fijn. Ik, uh, ja, zonder dat had ik, ik weet niet hoor, of ik het al... Ja, natuurlijk had ik het dan ook wel overleefd, maar... Ik was gewoon zo blij dat het, dat het boek al zodanig in de stijger stond... dat ik eraan kon werken. En ook dat... Dus stel je voor dat ik mm, geen contact had gehad bij een uitgeverij of zo? Nou, ik denk dat ik het erbij had gelaten. Ik denk niet dat ik de fut had gehad om, om... nog te gaan schrijven? Nou, misschien nog wel om te schrijven. Maar zonder de zekerheid dat je, dat, hè, dat je naar iets toe werkt. Ja. Ik had nu ook echt een doel. Ik wist dat het, dat het hoe dan ook dat het boek zou uitkomen... Ja. He, hoelang ja. ik er ook niet aan nog aan zou werken, dat, dat maakt ook niet uit. En een uitgever die, die vond het ook helemaal niet belangrijk. Maar ik, ik, ik had een doel uh, en, en ja, dat is heel belangrijk. En, en jouw man die ging een roman Tonio schrijven, waarin die uh, ja, wat hij eigenlijk als een roman behandelde, maar wel degelijk heel dicht op de huid ja. zat van de werkelijkheid. Jij kiest eigenlijk voor een boek waar zelfs ook nog wel een hele lichte toon uh, in zit. Het is bepaald niet zwaar op de hand. Je hebt het ook losgezongen. Het, je leest jouw eigen leven er wel in door, maar ja. je hebt het er toch van losgezongen. Ja, ja maar dat, dat komt ook omdat het boek... Uh, um, nou ja, het, het verhaal was er voor, uh, voor een Voor deel. dat dat met Tony al gebeurde ja, natuurlijk. Ja, dat was er al. Ja. En... en ik zou zo'n boek als Tonya ook nooit geschreven kunnen hebben. Nog even los van dat mijn geheugen... Nou ja... Nou, gewoon je hopeloos in de steek laat. Ja, ja. precies. Waar, dat alleen daar, om die reden al zou ik het niet kunnen. Maar ik... Nee. Ik zou dat... Uh, voor Adi werkte dat goed. Maar ik moest juist iets hebben wat er... Uh, wat helemaal niets met zijn dood te maken had. Kijk, dat hij dat voor mij in, elke, in elk woord zit... Dat, dat is iets anders. Ja. Maar dat leest een lezer er niet in. Er is geen enkel moment geweest dat jij gedacht hebt dat je op de een of andere manier een, een rouwbeklag of een, een, een boek over Tonio moest schrijven. Nee, alleen wel um, omdat, omdat die plek voor mij zo onlosmakelijk verbonden is met, met uh, Tonio en met Adi, met ons drieën, uh, en, en, Lugano bedoel ik. Ja, Luga, ja, Lugano. Um, uh, was het voor mij wel, had het voor mij wel dat effect van dat ik heel dicht bij Tonio bleef? Of oh. Tonio bij mij. En uh, wat ik op een gegeven moment bedacht is: to, Tonio heeft de laatste keer dat we daar met z'n drieën waren, heeft hij uh, nou, twee weken lang lopen fotograferen. En uh, ik, uh, op zijn computer uh, stonden al die foto's. En dat waren allemaal foto's die. Of voor het merendeel genomen met een fish eye lens. Dat, dat, dat, dat zorgt dat alles bol wordt. Daar yeah, yeah. nou hou ik daar op zich helemaal niet zo van. Uh, ik vind liever gewone foto's. Maar het waren, het waren hele mooie foto's. Echt van die, dat je echt voelt van nou, ik, ik loop zo het, het meer in of zo. Heel speciaal. Plus die onwerkelijke sfeer van het boek mm -hmm. werd heel, heel goed door die foto's uh, weerspiegeld. En ik, ik had wel heel erg behoefte aan om Tonio uh, op de een of andere manier bij dit boek te betrekken. En, en toen was ik aan het brainstormen met uh, Monique van Beek... van de uitgeverij De Geus over de publiciteit en zo. En uh, to, ik weet niet hoe we erop kwamen. Toen hadden het op een gegeven moment op, over die kitscherige foto's die je hebt. van uh, Vier van die fotootjes en dan groeten uit Tormolino's ja. of zo. Ja. Nou, toen dacht ik plots van, ik, ik, ik wil van die kaarten maken. En dan in plaats van groeten uit Lugano een pitchline over het, uh, over het boek... Ja. En, en die ga ik uh, rondsturen naar zoveel mogelijk mensen... die ook uh, iets hebben laten weten na de dood van Tonio. Na het verschijnen van uh, het boek Tonio. Mensen die ik heb aangeschreven bij die NS Publieksprijs. En dat was... Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat misschien mensen zijn die zeggen... ja, dat is een uh, lekker leuke publiciteitscampagne. Maar dat, dat, dat was het dus absoluut niet. Is, het, het, we hadden al, ik had al die namen en al die adressen, En het waren allemaal mensen die... Ja, die blijkbaar ze, uh, heel aardig hadden gereageerd. En uh, ja, ik dacht, ik ga ze allemaal zo'n kaart, zo kaart sturen. sturen. Want dan, hebben ze, ja. dan heb ik toch Tonio bij dat uh, boek betrok, betrokken. Op een natuurlijke manier. Want hij heeft die foto's genomen. Het zijn zijn foto's. Ja. En het boek speelt zich in Lugano af. Dus ja. Hoe verhoud jij het? Tot, tot, tot het enorme leger van reacties, wat er eigenlijk losgebroken is na het verschijnen van Tonio, maar ook al na de dood van Tonio, zijn er ook al postzakken naar jullie huis verschijnen. Ja, nou, ik merkte al heel snel dat ik er dat ik die brieven allemaal uh, niet kon lezen. Ik, ik was daarmee begonnen en ik, dat, dat kon ik gewoon helemaal niet aan. Ik, ik dacht, ja, dat, dat al die mensen schrijven ze allemaal heel aardig, maar ja, ik heb jou ook een brief geschreven. Ja, heel. aardig. Niks gehoord. Nee, van Adrie nee. vast wel. Adrie heeft iedereen heeft hand geschreven, teruggeschreven. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, en dat moeten er heel veel geweest zijn. Dat zijn er honderden, ja. Ik denk wel duizenden. Echt duizenden, ja. Ja. ja. Maar jij kon het gewoon op een gegeven moment, dacht je van Nou, ik weg. kon het meteen niet aan. Nee. En ik heb wel later, toen um, het boek Tony genomineerd werd voor de NS Publieksprijs. Ja, dat is een prijs waarbij het erom gaat dat, uh, dat een boek zoveel mogelijk... Die, wie de meeste stemmen krijgt, die, die, die wint die prijs. Die wint die prijs. Ja. En ik zei, dat zou ik voor een ander boek van Arie ah, nooit hebben gedaan. Maar ik dacht nu van, nou, ik ga... Ik, rechtsom, linksom, ik ga gewoon zorgen dat dat dat boek Tonio die, die Je hebt gewoon een de hele PR-campagne gedragen. Ja, ik, ik zag je in alle programma's zitten. Ja, nee, maar ik, ik ben ook zes weken lang... Heb ik, echt, heb ik me opgesloten en ben ik echt... echt iedereen, al die mensen... die inderdaad ook hadden geschreven... na de dood van Tonio. Ik ben op Facebook gegaan, wat ik ervoor niet had. Ik, ik heb dus echt iedereen... Nou ja, ik heb honderden brieven geschreven. Ik ben zes weken lang helemaal niet meer aanspreekbaar geweest. Met een positief gevolg trouwens? Met een positief gevolg. Misschien was het anders ook wel. Ik weet het niet. Maar dat maakt niet uit. Maar ik, en oh ja, dat, daar vertel ik het. Want toen heb ik namelijk wel alsnog... al die brieven en kaarten die mensen hebben geschreven... die heb ik alsnog heb ik niet gelezen. Ja. En toen kon ik het wel. Uh -huh. Maar toen had het ook, het was al langer geleden... maar het had ook echt... het had echt een, een, een functie. Ik dacht van, ik moet gewoon... ik vind dat dat boek Tonio, AD heeft het gewoon verdiend... dat het de prijs krijgt. En daarom was en ik het. En, en kun je, nu, nu het... Uh, drie jaar geleden is... Hè? het is drie jaar geleden... Uh, is, is, is de rouw veranderd? Um, ja. Het... Uh, sowieso die, dat, dat, dat, die, die gigantische pijn... en dat je ook echt in een soort mis leeft. Of zo. Ik, ik weet niet precies hoe ik het moet uitdrukken... maar dat is, dat is steeds minder geworden. Dus ik kijk nu wel weer helder de wereld in. Dus het, zeg maar het verdriet, dat is, dat is, dat is ja, geëgaliseerd of zo. Maar het gemis, dat blijft. Mm -hmm. Dat is... En, en, het, het, Tony is nog steeds dag en nacht gewoon, als ik hier zit, gewoon, hij is er gewoon constant. En, uh, en ook s'nachts, ik, ik heb nog altijd dezelfde dromen, nu al ruim drie jaar lang. En uh, nee, dus dat. dat Welke blijft. Droom, wat voor dromen zijn het? Ja, dat? Ja, Tony komt de meestal niet echt letterlijk in voor, maar het heeft altijd te maken met dat we op zoek zijn naar een huis. En, en op zoek naar, naar, naar een vakantieplek. Het heeft altijd zoeken naar ja, toch weer bescherming, veiligheid. Hmm. Um, daar heeft het mee te maken. En, uh, en verder heb ik, uh, vorige zomer, heb ik, het, uh, heb ik ons souterrain, wat helemaal vol stond met spullen van Tonio. Vanaf, nou, er lagen zelfs nog, nog, nog pampers. weet je of niet, luiers. Ongebruikt. Ongebruikt, ongebruik, dat, dat, dat wel. Maar echt een mini-mini formaat nou, ja. Ja, tot aan zijn college dictaten. Dat begon ontzettend te trekken aan me. Dat heb ik, ben ik toen helemaal gaan leegruimen. En toen heb ik, uh, heb ik alles door mijn handen laten gaan. Echt ieder dingetje. En uh, nou ja, gewoon gevoelsmatig uh, dingen bewaard en de rest weer gedaan. En ik heb een aparte ruimte uh, gemaakt in het in souterrain Wat ook helemaal verbouwd is verder. En uh, nou ja, dat Helpen die dingen die je nu vertelt? Ja dat, dat, dat helpt. Ja, maar, ik, dat nou, ruimt op. Toen zeg maar. kon ik het. Maar als ja. ik het nu had. Het nu, dat is heel, heel raar. Want als ik denk dat ik het nu zou moeten doen. Wat ik toen heb gedaan. Ik denk, nou, dat ik ja. Niet. Maar ja blijkbaar ja. werkt dat zo. Dus we hebben, we, hebben, we hebben geen enkel keer iets geforceerd gedaan. Gewoon als het kwam dan kwam het. En uh, kijk. In het begin heb je inderdaad dat je constant gewoon de hele tijd huilt. De hele tijd die pijn en dat verdriet voel. En dat wordt minder, maar af en toe wil je dat wel weer voelen. Omdat het de enige manier is om hem dicht, zo dichtbij mogelijk uh -huh. te voelen. Dus wat ik dan nu uh, doe, is dat ik dan naar beneden ga naar de zoeteren, naar die ruimte. En dan pak ik iets van Tonio. En dan, nou ja, dan is het er weer in hele, alle hevigheid. En, uh... ook, ook omdat er een angst is dat het slijt. De angst dat het slijt niet, maar wel... Um om verder te kunnen, kan je niet constant met, die, met dat gemis... Uh, ik, nee. ik, ik, merk, ik merk ook dat als ik iemand tegenkom uit het verleden van Tony... dat ik daar eigenlijk... Dat wil ik eigenlijk. Ik kan het niet. Voor sommige zouden, bijvoorbeeld Anne, van Anne Enkwes, weet ik dat ze het heel fijn vindt. De vriendinnen van de vriendinnen, haar dochter. En jou. bij mij werkt dat dus helemaal niet. Nee. werkt Averrechts. Maar door zo gecontroleerd, weet je, zoiets zo te doen... dan stap ik die wereld binnen en dan weet ik ook wat ik aanga. En dan, hè, dan, dan weet ik dat ik bewust die pijn ja, op dan, dan heb je het enigszins in de heb hand. Het in de hand. Ja. En dan nou ja dan doe ik, dan doe ik het licht uit deur dicht. En dan ja, kan ik weer verder. Ja. Ga je nu aan je tegel werken? Ja. Dan ga ik vertellen dat Mirjam Rotenstijg een boek, boek heeft geschreven. Verloren mensen. Het is ontzettend spannend, het ja, boek. thriller. Het is thrillerachtig. Je wil gewoon door. Je wil naar het einde. En ook dat einde is vrij ontwikkeld. Alhoewel ook nog wel iets positiefs in dat einde het zit. Het eindigt ja, eigenlijk goed. Ja, het is eigenlijk een goed show, Maar dan wel een hele ingewikkelde, zullen we ja, maar zeggen. Ja, de zussen kunnen verder. En, en bovendien... Jij ja, moet heel je tegelwerk. Het is heel Meeam grappig, heel grappig wat, ze, wat bij dat graf gebeurt. Met dat steentje. Ja, ja, ja maar dat, kan maar niet nee, verraden, maar dat kan dat want... ook helemaal niet meer in 40 seconden. Uh, het verschijnt morgen bij uitgeverij De Geus. Zometeen komt het programma Twee Dingen. Alice de Bruin zit dan op de bok en zij heeft dan een Iraanse vluchteling... heeft ze te gast, die nu werkt als tenor voor de Nederlandse opera. En ook Kirsten van der Hul is er, journalist en auteur van Chevalution... over man-vrouw verschillen. Morgen verschijnt dat boek. Wat ga je erop zetten? Uh, drie eenheid voor altijd. Tonio, Adrie, ik. Dat is wat je voor in het boek hebt gezet, hè? Ja. Dat is het motto van het boek. Ik zoek het even op. Staat het er nou wel? Ja, het staat er zeker. En een uitspraak van Dante. Dank je. Dank mevrouw Rotenstrijg. Dit was aflevering 2711. morgen praten wij met de Vlaamse tekenaar Koenraad Tinel over zijn boek verhalen van Pajoteland. Tot dan. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Deze maand 100 jaar geleden werd Simon Carmichelt geboren. En zoals hij schreef, schrijft er niet één. Korte verhalen vol humor en weemoed... waarin mensen en dieren zeldzaam trefzeker worden neergezet. Als eerbetoon werden honderd van zijn mooiste verhalen verzameld onder de opmerkelijke titel Gedundrukt. Carmichelt Gedundrukt. Het werd tijd. Uw boekverkoper weet er meer van. Blijven wij nog de baas over ons eigen kraanwater. Onder druk van Brussel wordt er in Europa volop geprivatiseerd. Na energie, telefonie en openbaar vervoer lijkt nu ons drinkwater aan de beurt. In Portugal hebben ze het al uit handen moeten geven. Is Nederland straks ook zijn water kwijt? De slag om Europa vanavond om 5:30 uur bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1.